Een uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Nederlandse parlementariërs steunen onafhankelijkheidsstreven in Curaçao. Israël onderschept schip met pro-Palestijnse activisten op weg naar Gaza. En vijf tips naar camerabeelden, schilderijen, of kunsthal. Het weer vanmiddag steeds meer opklaringen, vooral in het oosten en zuidoosten. In de rest van het land meer bewolking, temperatuur 16 tot 21 graden. Morgen vooral in het Binnenland steeds meer zon. Opnieuw wordt het 16 tot 21 graden. Na het weekend eerst droog en zacht. Later in de week een stuk frisser. De bevolking van Curaçao heeft gekozen voor onafhankelijkheid. Vinden de SP, PVV en de PvdA. Deze partijen zijn bereid daaraan mee te werken. De PVV vindt dat het kabinet er ook haast achter moet zetten. Het zijn de Nederlandse reacties op de uitslag van de verkiezingen op Curaçao. Overigens slaagde oud-premier Schotten er niet in de verkiezingen te winnen. Maar zijn coalitie kreeg wel een meerderheid. Want de winst ging naar coalitiegenoot Pueblo Soberaro van Helmin Wiels. VVD-Kamerlid André Bosman. Meneer Bosman, goedemiddag. Goedemorgen. Uh, vindt u ook dat Nederland moet meewerken aan het onafhankelijk maken van Curaçao? Ja, dat is, uh, het belangrijkste het is een keuze van Curaçao zelf. En als Curaçao dat wil, dan krijgen ze natuurlijk alle steun. Zeker ook van de VVD. En uh, moet dat wat u betreft snel gebeuren? Nogmaals, het is de keuze van Curaçao. Ik denk wel dat uh, de winst van Helmut Wiels duidelijk is... en dat het ook een heel duidelijk signaal is wat de mensen van Curaçao willen. Dus ik verwacht, ik verwacht gewoon van meneer Wiels dat hij daar uh, stap op gaat uh, nemen. Ja, Wiels heeft gezegd, ik wil uh, wel onafhankelijk worden... maar uh, niet meteen. Op termijn wil hij een referendum houden. Wat ik al zei, de PVV vindt dat de Nederlandse politiek haast moet maken... om het afscheid van Curaçao snel te regelen. Uh, u zegt dus rustig aan, wacht het referendum af. Nou, niet rustig aan, maar het, nogmaals, het, het, uh, het initiatief ligt op Curaçao. Dus we kunnen wel vanuit Nederland van alles roepen, of, joh, dat moet gebeuren, dat moet nu gaan, uh, gaan, gaan spelen. Maar het is de rol van Curaçao, en ik denk dat het heel verstandig is dat wij als Nederland uh, het gesprek gaan gaan met de nieuwe uh, minister-president van Curaçao, om te komen van, joh, hoe gaan we dit nu uh, gezamenlijk optrekken? Maakt het u nog iets uit of Schot of Wiels premier wordt? Nou, uh, nogmaals, dat is aan, aan Curaçao. Ik... Wat ik wel belangrijk vind is dat ze allebei door de screening heen komen, uh, mochten ze uh, bewindspersoon worden. Wat bedoelt u daarmee? Dat er is een nieuwe screeningswet gekomen. Uh, in het verleden zijn er absoluut twijfels geweest over uh, ja, of, of ze door een screening zouden komen. En in, ze hebben nu een nieuwe screeningswet aangenomen. En ik denk dat het heel belangrijk is ook voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het bestuur, dat mensen zich laten toetsen aan die screeningswet. Ja, en welke eisen moeten ze dan voldoen? Uh, financiële integriteit, uh, geen crimineel verleden... Uh, geen banden met uh, criminelen, dat soort zaken allemaal. Um, Curaçao is een eiland dat in grote financiële problemen verkeert. Uh, is een van deze twee mensen, Schot of Wiels, in staat... om die problemen nu echt aan te pakken, denkt u? Um, dat vind ik... De afgelopen twee jaar heb ik geen, geen verbetering gezien, laat ik het zo zeggen. En dan, dan maak ik me toch heel erg zorgen. Um, en, en de financiële problemen, ik denk dat het vooral financieel mismanagement is. Want er is, er is geld op Curaçao. Alleen, het is onduidelijk, het is niet transparant. En we zijn niet in staat om de geldstromen uh, te volgen. En de mensen van Curaçao ook niet. En dat is, dat is het meest vorgelijke. Maar u zegt, er moet gescreend worden. Stel ervoor dat eh, nog schotten, nog wiels door die screening komt. Wat dan? Dan moeten ze andere goede kandidaten zoeken die wel door de screening komen. Dat lijkt me het meest verstandig. In hun eigen partij? In, in principe, een bewindsverzoon kan je overal vandaan halen wat je maar wil. Meneer Bosman, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Een schip onder Finse vlag is vanochtend door de Israëlische marine voor de kust aangehouden. Aan boord zijn pro palestijnse activisten en parlementariërs. Ze waren op weg naar de Gazastrook en wilden de Israëlische blokkade van de Gazastrook doorbreken. Correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, hoe is de situatie nu? dat uh, het uh, schip uh, iets buiten de wateren van, uh, van, van uh, Gaza... dus ongeveer 30 zeemijl uh, uit de kust uh, uh, uh, geënterd is... door het uh, Israëlische leger, door de marine... Uh, gevraagd is aan de bemanning uh, of ze de route wilden verleggen. Dat wilden ze natuurlijk niet, want ze wilden de blokkade van Gaza breken... Uh, die mensen, die activisten, het zijn er ongeveer twintig uh, uit Europa, uit Canada en ook uit Israël. Die zijn van boord gehaald. Die worden naar Ashdod gebracht. Dat is een haven uh, dicht in de buurt van Gaza. En het schip uh, zelf ook. Wat wilden ze in Gaza gaan doen? Ja, ze wilden vooral hun uh, solidariteit uh, betuigen met uh, de Gazanen, met de inwoners van Gaza. Kijk, het is niet zo'n heel groot schip. Het, was een, uh, het is een zeilschip. Uh, daar kunnen niet zo heel veel uh, spullen op. Ze hadden wat uh, cement bij zich, kinderboeken en uh, meer van dat soort spullen. Maar dat is natuurlijk vooral een symbolische actie... Uh, om te laten zien aan de wereld dat uh, Gaza nog steeds leidt onder een blokkade. Hoewel die in uh, 2010 uh, versoepeld is. Uh, maar goed, nog steeds is het heel lastig om, uh, om bepaalde spullen uh, Gaza binnen te krijgen. Dus dat wilden ze aan de kaak stellen. Het Israëlische... Uh, uh, Israël zegt ondertussen ja dat is pure provocatie. Als iemand Gaza wil helpen, dan moeten ze dat maar via ons doen. Uh, waarom maakt, uh, waarom doet Israël eigenlijk zo moeilijk daarover? Ze kunnen ook zeggen dat het schip agla mag gaan. Uh, omdat uh, Israël uh, uh, alles controleert wat Gaza in en uh, uitgaat. Uh, het is natuurlijk niet alleen uh, uh, dat ze willen laten zien. Uh, hè, het is niet alleen een politiek besluit om dit schip niet toe te laten. Maar het is voor Israël ook een veiligheidskwestie. Alles, alles wordt uh, gecontroleerd. Um, en ze kunnen niet uh, toelaten natuurlijk als vanuit Israëlisch perspectief... dat er zomaar iemand uh, die zeeblokkade uh, doorbreekt. Monique van Hoogstraat, correspondent in Israël. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De politie heeft vijf tips binnengekregen... naar aanleiding van de camerabeelden van de roof in de kunststal in Rotterdam... eerder deze week over de inhoud... Is in het belang van het onderzoek niets bekendgemaakt? De politie hoopt dat de tips informatie over de daders opleveren. en over de tassen die zich bij zich hadden. Gisteren werden de foto's en beelden vrijgegeven. In totaal zijn er sinds de kunstroof 40 tips binnengekomen. Stefanie, waar is mijn vraagje? Je is veel. En doe Guillaume, waar is mijn man? Je is veel. En met dit jaarwoord en deze muziek... is het huwelijk van de Luxemburgse erfgroothertog Guillaume... en de Belgische gravin Stéphanie Delanois een feit. Gisteren was het burgerhuwelijk... en vandaag is het huwelijk gesloten voor de kerk. Kiesja Hekster in Luxemburg. Waren er veel mensen op de been? Zijn er veel mensen op de been? Ja, ik sta vlakbij het hertogelijk paleis... waar zometeen het bruidspaar zal verschijnen. Er zijn enkele duizenden mensen op de been... die de hele ceremonie op het plein hier achter mij hebben gevolgd... op een groot scherm. En nu staan ze dan allemaal opgesteld... Om de kus te gaan bekijken, want uh, in de kerk net kwam het er niet echt van. Het is er bij burgerlijk huwelijk ook niet. En uh, groothertog Guillaume die heeft er ook een grapje over gemaakt. Hij zei nee, voor de kus moeten jullie echt tot vandaag wachten, tot zaterdag. Nou, daar uh, staan die mensen hier uh, allemaal op te wachten. Dus ook Luxemburg krijgt zijn balkoncernen. Uh, wie werd er uitgenodigd? Er was uh, een heel groot deel van alle Europese vorstenhuizen aanwezig in de kerk. Onze eigen koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Ook prins Carlos, de zoon van uh, prinses Irene en zijn vrouw prinses Anne-Marie waren er. Want zij zijn ook familie van uh, de groot familie in Luxemburg. Verder natuurlijk de Europese vorstenhuizen, maar ook uh, mensen verder weg uit Jordanië, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten. Dus uh, iedereen gaf hier acte de présence. Ja, Mag je spreken van een uh, sprookjeshuwelijk? Nou, daar zag het wel naar uit. En het is natuurlijk ook uh, fijn dan in een tijd waarin Europa een crisis is... dat je dan, uh, op kan, uh, dat je dan kan lazen aan alle pracht en praal die hoort bij zo'n huwelijk. Dus daar is iedereen ook uh, met volle teugen van aan het genieten. En uh, Vierd Luxemburg de hele dag feest? Er is, uh, vanavond is er een uh, vuurwerk dat aangeboden wordt aan de Luxemburgers. Dat is om tien voor half negen. En daarna zijn er nog concerten op datzelfde plein hier achter mij. En daar zal een uh, Luxemburgse en een uh, Belgische uh, solzangeres gaan optreden. Uh, iedereen hier om me heen ziet er ook wel uh, mooi uit, alsof ze zich toch speciaal hebben aangekleed voor de, het feest van vandaag. En daarbij moet ik zeggen dat er in Luxemburg natuurlijk niet zo vaak echt iets gebeurt. Ik hoorde allemaal mensen zeggen, wij vieren één keer in de dertig jaar feest. En dat is als iemand van de groot familie geboren wordt of trouwt. Dus ja, dan moet je daar wel een beetje van genieten natuurlijk. Kiezen Hekster in Luxemburg, dankjewel. Jan Nagel stopt als voorzitter van 50 plus. hij is Eerste Kamerlid... en die functie is volgens de statuten van de partij... onverenigbaar met het voorzitterschap. De afgelopen jaar had Nagel dispensatie... om de partij verder op te kunnen bouwen. Nagel richtte 50PLUS op. De enige kandidaat om hem op te volgen is Willem Holshuizen. Hij is voor 50PLUS statenlid in Noord-Holland. De Britse zanger Sting heeft een optreden op de Filipijnen verplaatst... na een oproep van milieuactivisten. Eigenlijk zou het concert plaatsvinden in een arena in Manila... Maar volgens milieuactivisten wil de eigenaar van de hal... ergens anders in het land zo'n 200 bomen kappen... om een winkelcentrum uit te breiden. Sting besloot erop het concert te verplaatsen. De zanger is een natuurliefhebber... en richtte met zijn vrouw onder meer de Rainforest Foundation op. Sport. Voetballer Michael Lamey keert terug bij RKC. De 32-jarige verdediger heeft in Waalwijk een contract getekend tot medio 2015. In het seizoen 2000-2001 debuteerde hij bij RKC in het betaald voetbal. Daarna kwam Lamey onder andere uit voor PSV, AZ, Utrecht, het Duitse Duisburg en Aminia Bieleveld. En Wisla Krakow uit Polen. Hij zat dit seizoen nog zonder club, maar hield zijn conditie al op peil bij RKC. Triathlete Rachel Klamer is bij de laatste wedstrijd van de WK-serie... op de Olympische afstand als zesde geëindigd. Klamer haalt in Auckland, in Nieuw-Zeeland, na anderhalve kilometer zwemmen... veertig kilometer fietsen en nog tien kilometer hardlopen een achterstand van 21 seconden op de Duitse winnares Anna Hauk. De wereldtitel ging naar de Zweedse Lisa Norden. Hauk eindigde in het eindklassement als tweede... de 22-jarige Klamer als veertiende. Dan is het verkeer bij de ANWB Tamara Bruggemans. Tamara. Ja, er is vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen de afrit Bunschoten en het knooppunt hoevenlaken 3 kilometer. En op de A7 Zaandam-Horn is er vertraging door wegwerkzaamheden. Er zijn daar minder rijstroken beschikbaar. Vanuit Zaandam staat het vast voor Purmerend-Zuid 2 kilometer... en vanuit Hoorn voor Purmerend 7 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending... Tweede Kamerleden steunen onafhankelijkheidswens Curaçao... Israël onderschept schip met pro-Palestijnse activisten op weg naar Gaza. En de politie krijgt vijf tips naar camerabeelden schilderijen roof in de kunststal. Dit was het NOS Journaal. Zo tros in bedrijf. Hé buurman, ook geld teruggekregen van het energiebedrijf? Nou, nee, moet bijbetalen. Het is nu week van de energierekening. Vergelijk jouw energieverbruik. En ontdek je mogelijkheden om een hoge energierekening te voorkomen. Doe de test en maak kans op 2500 euro aan zuinige apparaten naar keuze. Week van de energierekening.nl Nederland is een land van spaarders. We sparen voor later, voor iets leuks, voor de zekerheid of gewoon omdat het kan. Met wat voor reden u ook spaart, bij de ING staan we achter u en supporten we het feit dat u spaart. Met de spaarwijzer, een mobiele app, en nu ook met extra rente. Kijk op ing.nl slash sparen en ontdek wat we allemaal doen... om onze spaarders te supporten. ING, supporter van spaarders. Vanavond in debat op 2. Betalen voor een donororgaan. Gezonde mensen bieden hun nieren aan op internet. Het is illegaal, maar is het dé oplossing voor patiënten... die al jaren wachten op een orgaan. Vanavond, debat op twee, rond tien over negen live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Hé, hey, buurman, nieuwe auto? Ja, ja, ja, lach mij maar uit. Die buurman, hè, met zijn nieuwe auto, die pist weer eens naast het potje. Haha, die heeft net een nieuwe auto gekocht, terwijl hij voor hetzelfde geld een Volkswagen Polo had kunnen rijden. Oh, zie je hem rijden in zijn auto, die ook een Polo had kunnen zijn. Arm buurmannetje, nee, wrijf het er maar lekker in. Je zal maar net een nieuwe auto gekocht hebben. Daar komt die geweldige aanbieding voor de Volkswagen Polo... waarbij je nu maar 6.945 euro betaalt... en de rest rentevrij pas over een jaar te laat. Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl. actie Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Der Dames en heren, goedemiddag. Tons in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven en over ondernemen. Elke week bespreek ik met twee gasten het economisch nieuws van deze week. En vandaag zijn mijn gasten de voorzitter van de VEB, Vreding van de bezitters, Jan Maarten Slachter. Welkom. Dank. Directeur van de VEB. Oh, directeur is het. Ja, ik vind, ik, dat klopt. Dat is waar. Ja. Ik ben echt een, een echte directeur. En dan nog een directeur, Victor van de Sijs, die is directeur van de Architecten en Stedenboekende Bureau. Oba. Goedemiddag. Ook een hele goede middag. Even naar die VEB. 86 jaar al belangenbehartiger van particuliere beleggers. Uh, maar die rol van de VEB, is die verandert nu deze economische crisis overwaard? Meneer Slachter? Uh, nou, de rol niet. Maar misschien de manier waarop we daar inv invulling aan geven en de accenten die we leggen, misschien wel. Uh, ik ben begonnen in 2007, precies op het moment dat de kredietcrisis uitbrak. Uh, en vanaf dat moment hebben we natuurlijk de wind vol in het gezicht uh, gehad. In de eerste plaats uh, ging het natuurlijk erg slecht uh, op de beurzen uh, lange tijd. Um, stond het hele uh, kapitalistische financiële systeem uh, op, uh, de, ja, onder druk ja. uh, te, te schudden, te schudden op de grondvesten. En, eh, en kwam er heel veel kritiek op het, het aandeelhouderskapitalisme. Ja. Dus we hebben weer opnieuw moeten nadenken over wat ook alweer het verhaal is. Waarom het belangrijk is dat, aande, dat, dat bedrijven, beursgenoteerde bedrijven hun best doen eh, voor hun aandeelhouders. Ja. Eh, en eh, wat de rol is van de aandeelhouder in dat systeem. Dus in die zin eh, heb ik wel een iets andere, eh, andere rol dan bij eh, voorganger. Denk. Ja, dat, was, dat is op zich eh, wel bijzonder. Want die voorganger, Peter Paul de Vries, was een man die, die nog wel eens op de tafel sprong. De microfoon eiste en eh, hier en daar wat tikken uitdeelde gevoelige tik ook. We kennen het uh, incident al bij de ABN-Mobank. Uh, toen kwam ja maar te Toen dacht iedereen... nou, dan zitten we een beetje rustiger vaarwater, oud-advocaat. man gaat het rustig aan doen, belangen consolideren. En ziet, er breekt een crisis uit. Had u dat zelf gedacht? Nee, dat had natuurlijk niemand, uh, niemand gedacht. Uh, ik vond het op zich wel... Uh, nou ja, je, je neemt de omstandigheden uh, ja, die, je, zo, die ja. je krijgt. En, uh, en ik denk dat we, dat we ook, ook uh, hebben laten zien... dat we ook onder deze omstandigheden relevant zijn en, en zinvol zijn voor, voor beleggers. Dat je bijvoorbeeld op het moment dat het slecht gaat met bedrijven... en dat bedrijven fouten maken of misleiden... Uh, dat je de VEB hebt om uh, op de bres te springen, ja. in de bres te springen en, uh, en om, om, om een vuist te maken namens beleggers. En zelfs af en toe een beetje breder, maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eén ding heel kort: kwam ik vandaag een fotootje weer tegen van een bedachtzame Jan Maarten slachter in het FD. Een van uw lievelingsfoto's, heb ik begrepen. Uh, waarin u zegt in Tim over het IMF-advies om inflatie in Nederland en Duitsland op te laten lopen. Dat is spelen met vuur. Verklaar u nader. Ja, dat komt uit een column uh, die ik heb geschreven voor ons blad uh, Effect. Uh, waar ik terugblik op een uh, interrail vakantie van meer dan 20 jaar geleden... <laughs> uh, naar Joegoslavië, ja. uh, waar ik met mijn dinars aankwam om uh, de camping te betalen. Dinars die ik in Leiden al had gepind. Of gepinnen kon toen nog helemaal niet, natuurlijk, maar had opgehaald... En waar ik op dat moment nog nauwelijks een kop koffie meer, meer, meer kon betalen in, uh, in Servië. Um, uh, kortom, inflatie. We, we zijn dat hier helemaal niet meer gewend. Nee. De, de laatste inflatie, echte inflatie was in de jaren 70. Um, maar het is, een, het is een verwoestende kracht. Hm. En het is, een, uh, het is een middel dat uh, de hele kapitalistische logica en moraal op zijn kop zet. He, iemand die wat heeft die ziet dat van zich afgenomen doordat, er, doordat het geld niks meer waard wordt... en iemand die schulden heeft, uh, die ziet die, uh, die de streep door de rekening. Ja. Dus het is, het is verwoestend, het is maatschappijontwrichtend. En ik denk dat je er niet mee, uh, mee moet spelen. Uh, en ik ben het dus ook niet eens met, het, uh, met de oproep van het IMF... om dit ja. tijd onlangs tijdens, uh, tijdens de IMF-vergadering... Uh, om dat in du Nederland en Duitsland maar een beetje op te laten lopen... zodat uh, Zuid-Europa wat competitiever wordt. Ik denk niet dat je die kant op moet. Oké, okay. We gaan eventjes naar de Dutch Design Week, want die is begonnen deze week. Het Nederlands ja. belangrijkste designbeurs wordt voor de keer gehouden in de Eindhovense binnenstad. Niet voor niets hebben we hier dan ook de directeur van OMA. Uh, Victor van der Sijs. hoe belangrijk is Dutch design voor onze economie? Uh, dat is behoorlijk uh, belangrijk. Het is een snel groeiende sector. De hele creatieve sector groeit uh, aanzienlijk sneller dan de Nederlandse economie. Mm -hmm. En uh, Dutch Design wordt echt ook wel een beetje als het paradepaardje in het buitenland gebruikt om uh, deuren te openen. Ja, maar Dutch Design dan niet alleen als het gaat om architectonische dingen, maar ook andere? Geef eens voorbeelden. Ja, nee, nou, alle, de meest brede zin van het uh, woord. Hè? Als je het over creatieve sector hebt in het Nederland, is het een hele brede sector. Nee. Uh, het gaat natuurlijk inderdaad om architectuur en om product design. Hè? Daar gaat het vooral over in, in Eindhoven over product design. Ja. Uh, maar ook uh, de mode hoort daarbij, uh, reclame hoort daarbij, nee. de muziekindustrie in de industrie hoort daarbij. Een hele grote sector in Nederland. En 3 miljard. 3 Onze house-industrie valt ook, uh, absoluut. ook keihard onder die creatieve sector. Ja, film, de media, alles wat hier op het Mediapark ja. gebeurt... hoort natuurlijk onder de creatieve industrie. Maar ook een deel van de kunstensector natuurlijk. Oh. Ja. Procesverbeteringen? Um, altijd mogelijk. Altijd mogelijk, ja. Gaat ja. gaan we het straks nog even over hebben. Hoe creatief is het Nederlands bedrijfsleven? Nou, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het Nederlands bedrijfsleven behoorlijk creatief is. En mm -hmm. dat heeft te maken met het feit dat het een hele open internationale economie is. Uh, iedereen zich voortdurend moet aanpassen aan allerlei hele onverwachte uh, omstandigheden. En als je klein bent, dan moet je dus slim zijn om... Uh, tegen je concurrenten te kunnen opboksen. Dus ik denk dat het Nederlandse bedrijfsleven... over het algemeen gesproken behoorlijk creatief is. Nou, de kop is eraf, heren. We hebben u allebei eventjes gehoord op uw beide kennisvelden. We gaan naar het weekoverzicht. Weekoverzicht. Weekoverzicht. weekoverzicht. Op de EU-top in Brussel is een compromis bereikt over de invoering van Europees bankentoezicht. Volgend jaar zou dat al operationeel moeten worden, maar, zegt premier Rutte, haastige spoed, zelden goed. Ik ga er geen jaartal op plakken. Uh, wat ik heel belangrijk vind is dat vanavond eigenlijk gezegd is, uh, het moet goed zijn dat toezicht. Het moet gedegen worden voorbereid, het moet stap voor stap zich ontwikkelen. En alle Europese leiders hebben daar een licht andere visie over. dan zegt het wordt 1 januari 2013. En als u Rutte zo hoort, ja, eerst moet het goed zijn. Dan is er paniek bij Google geweest deze week. De handen, het aandeel werd donderdagavond stilgelegd... nadat een persbericht met tegenvallende cijfers uitlekte bij het bedrijf. Dat zal pijn doen bij Larry Page. Beursanalist Jim Tehoepoering van RWS Markets. Nu zag je dus dat in acht uh, minuten tijd de koers die uh, daalde van 760 dollar terug naar 680. Dus dat was eigenlijk blinde paniek. En als het hek van de Dam is, ja, dan weet u wat er gebeurt. Kijk maar naar de Rabobank in het wielrennen. En dan naar de zalmsector. Want na de uitbraak van Salmonella kan het enige zalmrestaurant dat ons land rijk is de deuren zo goed als sluiten. En in oktober, uh, door de week, kwam al niemand meer. En uh, afgelopen weekend uh, had ik nog maar twee gasten. Dus ik denk: van ja, dit, dit komt niet goed. Tja, andere vis maar. Nog meer slecht nieuws. Werkeloosheidscijfers in ons land blijven stijgen. Inmiddels is 6,6% van de beroepsbevolking zonder werk thuis. Sani Jansen van het CBS. 1 op de 15 mensen in de beroepsbevolking is inmiddels werkloos. En dat is toch een percentage wat we lang niet meer hebben gezien. Moeten we terug naar 2005. Maar laten we deze week toch even positief afsluiten met een lekkere beat. Ja, en dan denken we wie is die beat. Dat is Armel van Buren. Een van de werelds beste DJ's van de Nederlandse dance scene... draait gezamenlijk meer dan een half miljard euro omzet. U ziet, die creatieve sector die doet er lang niet zo gek. Het is een belangrijk exportproduct van ons land geworden, zegt de DJ. Er is gewoon, heerst gewoon een soort sfeer, van als het uit Nederland uh, komt, dan is het goed. En dat komt gewoon door die cultuur hier, goede feesten, hoge kwalitatieve evenementen. Heel veel Amerikanen die hier komen, die, die dan aan hun mens, aan vrienden gaan vertellen van, nou in Nederland, daar gebeurt het. Dat moeten wij in Amerika ook hebben. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, dat waren de woorden van Arme van Buren. Dit keer niet ondersteund door een beat. Maar wel vannacht de beste DJ van de wereld geworden. Zoals hij uitgeroepen op een internationale bijeenkomst. Ja, hier, hier aan tafel Jan Maarten Slachter, directeur van de Vereniging van de Effectenbezitters. En Victor van der Sijs, die is directeur van OMA. Het door Rem Koolhaas volgens mij ooit opgerichte of, uh, architectonische uh, stedelijk kundig bureau. Want dat zijn jullie. Nou, we zijn, dat waren we ooit. Maar, maar, dat zijn we veel breder. natuurlijk. Maar wij zijn een stuk breder geworden inmiddels. Ja. Wij doen ook de modeshows van Praat bijvoorbeeld. Nou, vertel eens. Nou, het is een, een, een beleid dat al een flinke tijd geleden is ingezet. Mm -hmm. um, architectuur is toch een uh, moeilijke business. Ja. Uh, maar het heeft vooral ook te maken met nieuwsgierigheid. We willen gewoon meer dingen doen. Ja. Dus uh, op een gegeven moment uh, werd OMA gevraagd... om de flagship stores van Prada in New York en San Francisco uh, te, ont, uh, te ontwerpen. En uh, van de een kwam het ander. Daarna daar kwam de in-store technology. Daarna kwamen de, de websites van Prada. En tegenwoordig, en dat is al sinds zeven, acht jaar. Ja. Doen we alle modeshows van Prada. De modeshows? Ja. Dus jullie bepalen daar hoe mensen over de catwalk lopen? Ja, dat, dat doen we inderdaad, ja. Met de muziek erbij. Met muziek erbij. Ja. Maar dat ziet totaal anders dan het neerzetten van de nieuwe toeren van CCTV in Peking. Ja, dat, dat klopt. Um, uh, en dat doen we ook heel bewust. omdat wij denken dat je door juist over de grenzen heen te kijken... Mm -hmm. uh, je, je, de verschillende disciplines waar we ons mee bezig houden ontzettend kan inspireren. Ja. En dat heeft vooral te maken met het feit dat wij gewoon over de hele wereld allerlei leuke dingen willen doen. Ja. En het lijkt me als risicospreiding ook niet zo gek. Hè? Als je... Een, uh, als je, als je een gebouw ontwerpt, dan is de kans natuurlijk altijd groot... dat het niet wordt uitgevoerd. Dat hebben we natuurlijk ook, eh, ook regelmatig. Maar die kans is al 80 procent. Dus. Precies. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een investering die je niet onmiddellijk terug, uh, terugverdient. Ja, dit hè? is een uh, steady business. Absoluut. En als Prada nog eens een keer een hoofdkantoor nodig heeft in Milaan... dan weet ik wie het gaat designen. Nou, ik, we houden op dit met het museum <laughs> voor Prada. Dat bedoel ik. <laughs> <laughs> Zo moeilijk is het niet. Over die breed is wel leuk. Ja, Maarten Slachter. Vijf jaar geleden voorzitter geworden van de club. Nou, door de, directeur. De, directeur. Ik spijt me. Ik blijf dat zeggen. Ja, F, Directeur is het ja. Directeur. Uh, vijf jaar geleden, dat klopt, dan weer wel. Uh, er, is een, er is een hoop veranderd, dat, dat, dat zeiden we al. Uh, belegt u zelf nog steeds? Is uw eigen beleggingsstijl uh, veranderd? Ik heb een zeer uh, conservatieve beleggingsstijl... Uh, die ik bovendien heb uh, uitbesteed uh, in de vrije hand. Hm. Uh, wat ik wil nooit worden geconfronteerd met, uh, met een transactie... waarvan mensen later zullen zeggen... oh ja, dat, dat heeft deed hij gedaan, ja. want hij, wist iets, uh, of hij was iets van plan. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat ligt buiten mijn bereik. Ja. Toch eventjes naar waar die vereniging over gaat. Al, al, al meer dan tachtig jaar uh, opkomend voor de belangen van de, van, de, van de belegger... van de effectenbezitter. Als we zo kijken naar de achter, achterliggende jaren... zijn jullie veel meer uh, uh, ontwikkeld naar een... Uh, ja, een soort AWB voor de financieel consument. Klopt dat? Nou, dat dat zijn we, dat zijn we zeker. Uh, je kunt bij ons terecht met allerlei vragen over allerlei financiële producten. Mm -hmm. um, uh, we zijn tegelijkertijd we ook een, um, een juridische, uh, ja, juridisch powerhouse, een, een advocatenkantoor gespecialiseerd in, uh, in uh, class actions op het gebied van effectenrecht. Ja. Hebben we hebben natuurlijk uh, afgelopen, afgelopen zomer de World Online-actie afge, afgerond. Mensen mm -hmm. hebben daar geld op een rekening gekregen. We zijn nu bezig met de afronding van KPN Quest. Uh, eerder hebben we natuurlijk AOD gehad, Shell, Unilever. Uh, dat, is, dat is denk ik een belangrijke rol uh, voor de VEB... en voor zorgen dat misstanden worden aangepakt en beleggerscompensatie krijgen als ze dat verdienen. Van deze week stond in de krant in de Telegraaf... afgelopen donderdag Vb op een met Douwe Egberts. Voor de mensen die het niet gevolgd hebben, wat is er nou precies aan de hand? Douwe Egberts is een afsplitsing van een Amerikaans bedrijf, Sarah Lee... en is in juli naar de Nederlandse beurs gekomen, 9 juli. Als je, dat, als je, als je naar de beurs gaat, dan presenteer je een prospectus, een, een document... met de stand van zaken van de onderneming op dat moment. Er is goed onderzoek eh, voor verricht, als het goed is. Uh, drie weken later kwam het bedrijf met het bericht... oei, we hebben een probleem in Brazilië. Ja. De boekhouding daar eh, blijkt niet eh, te kloppen. Uh, fiscale, fiscale claim over het hoofd gezien... En uh, uh, de jaarrekeningen van 2009, 2010, 2011 moeten worden aangepast. Hm. Nou, Dat is, dat is verbijsterend. Uh, dus daar zijn we vol, uh, vol ingegaan. Uh, contact gezocht met Douwe Egberts. We willen weten wat daar is gebeurd. Ja. Dat is het eerste wat we willen. We willen weten wat er is gebeurd. We willen uh, een garantie hebben dat er alles aan is gedaan om dit in de toekomst te ja, voorkomen. Maar dit hadden ze en, kunnen weten, hè? dat zeg je, dat is ook jullie betoog... dat ze dit in juni nou, al is. We hebben. De, we, hebben daar, we hebben daar vragen over. Uh, het is zo snel naar die beursgang uh, gegaan. Ja. Uh, is, is dit naar buiten gekomen? Dat, ga, dat gaat niet naar buiten op het moment dat je het eerste signaaltje krijgt. Hm. Uh, dus we willen precies weten wat er is gebeurd. Nou heeft Douwe het ook uitgezocht uh, de, afgelopen, de afgelopen maanden. Uh, er is een rapport uh, gemaakt, uh, maar dat is niet openbaar gemaakt. Hm. Daarvan zeggen we dat, we, dat willen we ook inzien. Want ja. dat, dat geeft meer... Uh, en relevante informatie over wat er nou precies is fout gegaan. Ja. Als we dat uh, niet naar buiten willen, willen brengen... Dan, uh, nou, dan hebben we ook andere manieren... Om, uh, uh, om informatie te, te krijgen, maar we hopen dat het daar niet, uh, niet toe zal komen. Dat, want dat betekent gewoon juridiseren. En, uh, nou ja, je hebt een aantal vormen. juridische, juridische ja. mogelijkheden. Uh, zoals bijvoorbeeld een enquêteprocedure bij, ja. bij de ondernemingskamer. Ja. Daar gaat het wel op uitdraaien, als ik het zo hoor. Dat weet ik niet. Uh, ik denk eigenlijk dat. Uh, heb, ik, probeer, ik, ik denk toch ook altijd dat wij bedrijven helpen ja. met uh, uh, het zo goed mogelijk communiceren met hun aanbaders. Ja, maar de schade is al gedaan. De schade is, uh, is voor een deel al, uh, al gedaan, maar je kunt nog heel veel herstellen. En je kunt naar de toekomst toe, met name ja. uh, heel veel goed wil weer creëren. door nu open te gaan, uh, okay, gaan commissie-transparantie. Ben je belegger, meneer Van der Sijs? Ja, op uh, Belgrijshaal. En ik uh, ben mede-eigenaar van allemaal. Dus uh, okay. dat is pas een flinke Dat is een mooie belegger, ja. Belegger. ja. ja dat, begrijp, dat begrijp ik. Ja, eventjes naar uw bureau, want uh, we hebben het over transparantie allemaal, allemaal goed. Uh, uh, nou werpt, uh, werkt u voor de voor Chinese overheid. Er zijn nog wel eens wat, wat vragen die daar gesteld worden over het, het, het, het, het gehalte van ja, mensenrechten. Laten we me het maar gewoon eerlijk recht op en hart op zeggen. Daar staan mensen op de bouw. Hoe controleren jullie dat het allemaal netjes gaat? Uh, nou, onder andere door zelf ook op die bouw rond te lopen. Ja? Uh, als wij een groot project uh, draaien, dan zitten er altijd minimaal een aantal mensen van uh, OMA... om te kijken of uh, wat er gebeurt uh. inderdaad volgens de voorschrift is zoals wij die uh, in, in gedachten hebben. Uh -huh. En dat gebeurt dan allemaal keurig netjes? Nou, of het voor dat kunnen waarnemen wel. Ja. Maar goed, de vraag over van, moet je actief zijn in China, die, ja. die stellen wij ons natuurlijk ook voor. Ja, want u zit daar, he? u heeft een eigen vestigingsplek. Dan, ja, twee zelfs, wij zitten in Beijing in, en, in Hong Kong. en in Hongkong. En in Hongkong, precies. Nou, Hongkong valt dan nog, ja, dat is natuurlijk tegenwoordig ook wel China. Ook China ja. ja, nee, precies. Ja. Wat is de beste vestigingsplek? Als we, als we nou kijken, want u heeft er vier, he? Rotterdam, New York, Hongkong en, en Peking. Wat is de beste plek om te zitten, op dit moment? Uh, als je kijkt naar de groei uh, van, onze, uh, van onze projecten, dan is de beste plek om te zitten Doha in Qatar. En ja. Daar gaan we dus binnenkort ook een, een kantoor openen. Hey. Maar, uh, ja. Nee, dat gaat, ik bedoel, dat is natuurlijk een hele stabiele uh, omgeving daar. Er uh, is natuurlijk gewoon heel veel geld te besteden. Ja. Wordt er heel veel geïnvesteerd in het opbouwen van infrastructuur. Mm. Het verbeteren van omstandigheden. Het, ook, het echt zin geven van de, van de maatschappij daar. Nou, Dat is voor een bedrijf als ons heel interessant. Ja, anderzijds, als je kijkt naar Dubai, niet zo ver daar vandaan. Daar is het helemaal verkeerd gegaan. Dat klopt. Uh, daar hebben wij natuurlijk destijds ook uh, ja. uh, meegebouwd, uh, En dat is op een gegeven moment echt wel uh, heel snel teruggaan. Ja. Overigens heeft Doorwerkerk al zijn, uh, zijn, schulden zijn, zijn, zijn, zijn schulden betaald. Ja, ja. ja. ja maar dat wel over vast goed wat leeg staat. Daar staat al wat. Ja, nou, je hebt er inderdaad een, een, een nieuw soort typologie <laughs> steden... die maar voor 50% zijn gebruikt. Dat, ja. uh, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja zeebellen. Zeebelletjes, Zeepbelletjes, meneer Slachter. Dat Ik is toch een zijn. beetje deze tijd, hè? De zeepbel die uh, langs mijn hand uh, uiteindelijk spat. Ja, de zeepbel is vreselijk van, uh, van elke tijd. Uh, als je <laughs> teruggaat naar, naar de tulpenmanie en de Zuidzeemanie. Dat hoort er ook bij. Ja. Mensen raken op een gegeven moment enthousiast, te enthousiast. Er is op een gegeven moment heel veel uh, goedkoop geld en dan krijg je dit. Ja. Over zeebellen gesproken. Deze week wordt het nieuws bekend dat uh, Tom Buchner nog niet terugkomt... De, de topman van Axonobel is al een tijd ziek. Zou half oktober weer zijn opwachting maken. Uh, heel cruciaal, want uh, er, zou, uh, uh, er zou wat, uh, wat uh, bekend worden... over de strategische aanpak van het bedrijf. Uh, en ineens zien we dat het aandeel keldert. 2,5 miljard verlies gedraaid, onder meer door de huizenmarkt. Maar een deel van het verlies wordt gewoon op het konto geschreven... dat de topman ziek is. Nee, dat, dat is volgens mij niet, eh, niet waar. Axonobel heeft 2,5 miljard afgeschreven op de decoratieve verven. Ja. Nou, ze hebben een grote overna overname gedaan in 2007... op de top van de markt, ICI in Engeland. Uh, en nu constateren ze... ja, als je, we zitten in een totaal andere economische omgeving... Ja. we gaan dat niet meer terugverdienen. Ja. Dus we moeten afschrijven. Ja. Dat staat op zich los van, van de ziekte van, uh, van buurder. Nee, ik koppelde dat per ongeluk aan elkaar. Nee, maar laten we hel helder hebben, er is een verlies... en we hebben buurder die ziek ja. is. Dat, en dat, is, een, een dat is een cursusreactie ongelukkige combinatie ja. natuurlijk. Want het, het fraaie was natuurlijk geweest, en ik denk dat ze daar ook op hadden, hadden, hadden gerekend, dat ze dit hadden kunnen zeggen. We hebben, we hebben helaas moeten, af, moeten afschrijven. Ja. Maar... We gaan dit doen. We hebben een nieuw plan. Kijk is ja. een nieuwe CEO. En die gaat het als volgt aanpakken. Ja. Nu hebben ze alleen maar het eerste kunnen zeggen. En uh, uh, ja, het is dus wachten op het plan. En dat is natuurlijk uh, jammer. Dat vinden beleggers natuurlijk niet zo leuk. Nee. Uh, uh, en het is voor het bedrijf ook niet, uh, ook niet goed. Maar is dat vanuit de visie van de Vb een goede ontwikkeling of een niet goede ontwikkeling? Als een Axel Nobel zelf zegt, we hebben een vent die ziek is. En die komt, die komt TCT terug. Is dat goede transparantie? Of zegt u nou, dat soort transparantie moet je maar voor je houden. Nee, dat is niet ik vind zo goed. Dat, dat Axo goed heeft, uh, goed heeft gecommuniceerd. Ja. Uh, uh, ook Topman. Kunnen, kunnen ziek worden. Ja. Uh, een topman is niet het bedrijf. Uh, uh, en het is, dit is beter dan hem op een, half pi, uh, op een, op een laag pitje te laten doorsudderen ja. uh, uh, en hem bijvoorbeeld verkeerde beslissingen laten nemen in zijn uh, ziekte. Ja. Uh, dus, dus dat is goed. Uh, uh, hij moet natuurlijk op een gegeven moment wel weer aan de, aan de slag. Ja. Uh, dus ik hoop dat hij ook snel weer beter, ja. be, be, be beter is. Of er moet uitzicht komen van een andere CEO. Dat is dan altijd... En dat zegt Axel Belt. Nu niet. Ja. Nu nog niet. Ze ah. hebben nu een, denk ik, een vrij ruime deadline. Uh, althans, ze hebben in eerste instantie gezegd: half oktober is hij ja. er weer. Nou, Dat is niet, ge niet gehaald. Nu zeggen ze voor het einde van het jaar. Uh, nog 2,5 maand. Nou, uh, als hij dan niet meer, als hij in begin 2013 niet aan de slag gaat, hm. dan neem ik aan dat de Raad van Commissarissen. Ze hebben goed, ze gaat na, sterker nog, ik neem aan dat ze nu al nadenken ja. over ja. wat, wat, wat er dan moet gebeuren. Ja. Precies. Even naar een ander verhaal deze, deze week. Tom Tom... Uh, er was een verhaal van een analist ineens deze week die een briljant plan schreef. Die zei: Eigenlijk moet TomTom Tom zich verkopen aan, Google. Uh, sorry, aan, de, aan Apple. Dan ben je ja. klaar. Uh, dan is er een hele hoop koude lucht. En is het nou eigenlijk wel, wel, wel goed. Voor als je het zo ziet op papier, dan denk je: Nou, dat is geen slecht verhaal. En ineens, tak, daar ging het aandeel. Is dat wenselijk, dat soort dingen? Nou, het is natuurlijk een groot compliment voor de analist die iets slims heeft bedacht, ja. waardoor heel veel beleggers opeens. Uh, een, een andere visie hebben gekregen op dat aandeel. Inderdaad, ja. hebben we gedacht, wacht eventjes. Uh, Apple heeft een probleem met zijn kaarten. Hè, dat, is, dat hebben we gezien op, ja. de, op, de, op, de, op de iPhones. Uh, uh, Tom, Tom maakt, die, maakt dat spul. Uh, nou, het, is een, het is natuurlijk een relatief klein hapje voor Apple, wat het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. Dus uh, 1 plus 1 is 2. Ik vind het een, goed, ik vind het een heel uh, prikkelend uh, verhaal. Is het wenselijk, dit gebeurt echt vrij zelden... dat, dat, uh, dat één analist met, met een dergelijke analyse zoveel effect heeft op een aandeel. Uh, ik, ik vind er ook niet zoveel tegen. Uh, het, is, het is natuurlijk behoorlijk speculatief. Uh, uh, maar ik vind het ook wel aardig dat zeggen, uh, goede ideeën, uh, uh, goede analyses... Uh, ook, ook een effect kunnen hebben. Okay. Yeah. walk anymore, oh, it doesn't take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep, I know I'm searching for something, something so undefined, De nummer 1993, toen zag de wereld er nog totaal anders uit. River of Dreams van Billy Joel. Tijd voor glitter en glamour, de luxemarkt. Ja, daar hebben we het over. Er is nog steeds een luxemarkt. Hoewel, na tegenwoordig bij Burberry en deze week bij het moederbedrijf van Louis Vuitton, LVMH, lijkt de markt zijn immuniteit voor de crisis een beetje kwijt. Hoewel, recent onderzoek van advies van Company laat nog steeds een forse groei in die sector zien. En hier is dan ook Sebastian Vaas van Bank. Company. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, de luxe artikelmarkt, hier is hoeveel zet dat totaal om? Dat is uh, in totale markt op dit moment van 212 uh, miljard. Dat is nogal wat. En uh, het groeit inderdaad nog ontzettend lekker door. Uh, 10% per jaar. Hm. En uh, dat zijn natuurlijk geen crisisgroei. Uh, nee, nee, maar er zijn wel regionale verschillen. Hè? Ja, Allereerst, wat wordt nou het meest verkocht? Oh, uh, als handtassen, je kijkt naar uh, uh, verschillende categorieën... dan ja? zijn het met name inderdaad de handtassen en de schoenen... die het op dit moment erg goed doen. <laughs> en uh, de, uh, de horloges en juwelen. Ja. En je ziet mensen die kopen voor niks een, een, een, een spijkerbroek bij een, uh, bij een prijsvechter... maar wel een Louis Vuitton-tas en een mooi horloge. Mix en match, zo Mix heet dat uh, inderdaad. Match. En dat ja. mag uh, gewoon maar tegenwoordig. Ja. Vroeger was het inderdaad dat je je helemaal moest uh, kleden in uh, Louis Vuitton. Ja. Uh, maar tegenwoordig mag je inderdaad een, uh, een modieuze spijkerbroek... in combinatie met een, uh, een glimmer... En Klettertas uh, uh, dragen en dat, uh, ja. dat mag helemaal. Ja, een glimmer en kletter. U maakt er iets heel boos van. Het was glimmer en kletter, denk ik. <laughs> Klopt wel goed, um, die luxe koper. Uh, los van het feit hoe die eruit ziet, maar is er een stereotype aan te wijzen? Zijn het allemaal mensen die inderdaad dit doen en elkaar bekijken en volgen? nou uh, er zijn denk ik een aantal verschillende segmenten te identificeren. Natuurlijk, uh, de, de, de ultra rijken uh, daar is het allemaal een beetje bij begonnen. Maar je ziet tegenwoordig dat uh, ja, de opkomende middenklasse, met name in uh, opkomende markten. Uh, ja die zijn ook heel uh, geïnteresseerd in, ja. uh, in luxe artikelen. En dat zijn inderdaad ja, de BRIC-landen, moeten we daar naar kijken. Brazilië, Brazilië, Brazilië, Rusland, India. Uh, in uh, met name China, China doet het op dit moment het uh, fantastisch. Ja. Uh, wat je ziet is dat China echt uh, Japan heeft overgenomen als grote uh, uh, luxe markt. En uh, op dit moment als bevolkingsgroep zijn de Chinezen de grootste kopers van, uh, uh, van luxe artikelen. Ja, met name de gefortuneerde dames hè, in China. Ja, we noemen ze de power women. Ja, maar, die, uh, maar die komen met name volgens mij in Parijs inkopen doen. Of uh, doen die dat ook in China? Ook in China. Ja. Uh, maar je ziet dat ze inderdaad steeds meer naar Europa toe komen. In Europa liggen de prijzen ietsje lager. Mm -hmm. uh, dus ze komen hier heel graag uh, boodschappen ja. doen. En uh, in Parijs is het op dit moment denk ik zo'n 30, 40 procent van de omzet... die gedreven wordt door uh, Chinezen. Door Chinezen. Ja. Hoeveel, hoeveel Chinese dames zitten er bij zo'n zo Prada-modeshow, meneer Van der Seijs? Ziet u daar inderdaad significant meer? Want uh, uw bedrijf Oma organiseert die, uh, die, uh, die modeshows, hè? Maar volgens mij zitten er helemaal niet zoveel Chinezen bij. Uh, nee? Dat is, nee, dat is een hele stringente uitnodigingsbeleid. Uh, <laughs> nee, dat is wel mooi. Dat, daar mag je nog ooit, niet. Erbij, ja, dat hebben we ook eens een keer goed op de kop gezet. Want ja, ja. Weet je, Er zit een hele nadrukkelijke pikorde bij zo'n modeshow... wie er op de eerste rij mag ja. zitten en wie op de tweede rij. Ja. Op een gegeven hebben wij een motion ontworpen, waar gewoon een hele grote zaal met alleen maar blokjes. En iedereen dus ergens moest gaan zitten. Ook niet wist waar de, de, de modellen vandaan zouden komen. Dat brengt een tot, grote verwarring tot zich. Uh, ja. Ja. En, en daarna bent u teruggefloten toen? Of niet? Nee, nee, nee, dat nee? vonden ze dat heel vond, interessant. Uh, ja, maar ook maar voor één keer trouwens. Dat, ja, ja. Uh, dat moet je een keer uh, mee. Da, daarna gewoon we weer aan de catwalk, bij de rij. Ja, ja, de belangrijke mannen vooraan. Ja. Uh, die, die sector, u zei het net al, meneer uh, die groeit met 10% uh, in 2012. Maar die groei komt dus met name uit die. Uit die uh, uit landen als China en India. Hoe doen wij het in Europa? Slechter? Uh, in Europa heb je echt een heel wisselend uh, beeld. Ik denk in West-Europa, de, uh, over Nederland hebben we niet echt uh, cijfers... maar uh, Duitsland doet het goed. Uh, de UK heeft gewoon echt veel profijt gehad van de Olympische Spelen. Mm -hmm. Veel inflow van uh, toeristen daar gehad. Uh, maar je ziet in Zuid-Europa, daar is het echt uh, kommer en kwel. Uh, Spanje is op dit moment echt de enige luxe markt ter wereld... Uh, die in recessie is, die al drie jaar lang achter elkaar uh, terugloopt. Mm -hmm. Uh, dus daar uh, voel je op dit moment wel echt de pijn. Toch zien ja. we ook bij bedrijven pijn. Want Elfima, we zetten Louis Vuitton, Moe Hennessy. Die doen champagne, die doen cognac en die doen tassen en nog een hele hoop andere dingen. Maar ja. dat is een naam, naamgever. Uh, uh, Noteerde de laagste verkoopgroei sinds 2009. Burberry kwam met een winstwaarschuwing. Uh, Gucci ging, ging onderuit op de beurs. Toch zijn dat tekenen dat het over de, over de hele echt gewoon slechter gaat? Ja, goed, je ziet inderdaad wel wat terugval. En je ziet inderdaad bij sommige bedrijven dat ze met winstwaarschuwingen komen. Maar goed, uh, laten we het een beetje in perspectief zien. Uh, dat betekent dat ze teruggaan van uh, 10, 12 procent groei naar 5, 6. Uh, dus het groeit nog steeds uh, behoorlijk door. Krokodilentraden. Uh, nou goed, wel een, uh, een waarschuwing waard. Dat ja. begrijp ik dat ze dat doen richting de, de aandeelhouders. Uh, maar uh, goed, het is natuurlijk nog wel een markt waar een hele mooie groei uh, in zit. Ja. En uh, je ziet, uh, ik, dat moet ik wel zeggen, dit jaar zie je wel meer dan in het verleden... Uh, dat je bedrijven hebt en uh, brands die het ontzettend goed doen... Mm -hmm. en brands die een beetje achterblijven. En dat iets echt afhankelijk van in welke segmenten zitten. Zitten ze goed in bij de Chinezen? Zitten ze in West-Europa goed bij de mannen? Uh, want de mannen zijn op dit moment in West-Europa echt uh, de, uh, de, de, uh, de kopers van de luxe artikelen. Ja. En zitten ze in die uh, tasjes en uh, De zijn de kopers? In West-Europa zie je dat. Uh, Die daar kopen echt, voor hun uh, vrouw of kopen ze voor zichzelf? Met name voor zichzelf, uh, steeds meer. Hij <laughs> ja. heeft uh, uh, nou een rondje aan tafel hier en wat heeft u allemaal van Louis Vuitton, meneer Slachter? Wat heeft u zelf van Ik geloof niet dat ik niets. iets van Louis Vuitton heb. We hebben het er net even over gehad. Ik heb een, uh, ik heb een horloge van vandaag gezien. kijk eens. Ja, <laughs> nou, dat is echt typisch zo'n uh, product. Nee, in maar ik we er wel iets van praten. <laughs> wel iets van <om> praten, <laughs> ja. Dat mag ook wel. Maar geen dure klokken van de LVMH, nee. nee, Dat dan weer niet. Godzijdank, Touri. Ja, nou, dit vind je aan tafel werkt dit marktonderzoek niet heel geweldig in fase. Nou, goed. Ik, uh, ik hoop ze ooit <laughs> nog eens te overtuigen. Je weet maar nooit. Uh, uh, nog, een, nog een laatste. Hoe gaat het zich verder ontwikkelen, denkt u? Ja, goed. Er is natuurlijk een hoop uh, onzekerheid in de markt. Uh, uh, dus de grote vraag is hoe China zich uh, in de toekomst zal... Uh, uh, hoe die groei daar zal doorzetten. Uh, wij uh, bij Benen Company hebben uh, de verwachting uitgesproken dat we denken dat het uh, nou, dit jaar 10 jaar of 10% tot en met 2015 5 tot 6% uh, zal groeien. Ja. Uh, dus het zal wel doorzetten, maar uh, je ziet wel een kleine afvlakking. Ja, ja. Nou, als we meneer Hollande mogen geloven, dan is de crisis bijna voorbij. Dus dan gaat het ja. allemaal weer goed komen. Dank u wel, Sebastian Vaasen van Benen Company. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Met Bas van Werven. Elke week doen wij een greep uit de stapel nieuwe verschenen managementboeken. En daarvoor schuift dan ook wekelijks aan eindredacteur Misha Blok van ons in Bedrijf. Uh, Misha, goedemiddag. Goedemiddag. Het boek Slim Vertrouwen gelezen deze week van Stephen Covey en Greg Link. Ja, Stephen Covey is uh, door time management uitgeroepen... tot een van de 25 meest invloedrijke Amerikanen. Mm -hmm. Dat heeft u vooral te danken aan zijn bestseller over effectief leiderschap. Meer dan 20 miljoen boeken verkocht in 38 verschillende talen. Nou, nu een boek over slim vertrouwen, een heel actueel thema. Just... Ja, vertrouwen, dat is nog wat. Want dat is, zoals we weten, dat komt te voet. En het gaat te paard. <laughs> en het zit al een tijdje op het paard, geloof ik. <laughs> Stephen Covey is over net overleden. Is net overleden, een ja. paar maanden geleden. Ja, maar oh, dus goed. Uh, ja, is dit zijn laatste? postuum behandel je zijn boek. Ja. Mooi. Klopt. Slim vertrouwen. Nee, maar even naar het boek zelf. Uh, wat, waar, waar, waar gaat het over? Wat zegt hij over dat slim vertrouwen? Ja, vertrouwen. Dus hij zegt... we bevinden ons in een mondiale vertrouwenscrisis. Uh, ons vertrouwen in banken, in regeringen, in werkgevers... is nog nooit zo laag geweest. Uh -huh. En dat gevoel van wantrouwen wordt alleen maar gevoed. Nou, als we alleen al kijken naar het nieuws van de afgelopen week... het blijkt dat we bestuurders niet meer kunnen vertrouwen. Ja. Zoals uh, Hoijmaiers. Uh, het blijkt dat uh, we fietsers, uh, we wielrenners niet meer kunnen vertrouwen. Dat ze uit zichzelf zo snel fietsen. Uh, en dat banken niet in staat zijn om ethisch... Juist de handelaar uit zichzelf, blijkt uit de Eurotop waar, waar ze het daarover hebben. En hij zegt: vertrouwen en welvaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je kijkt naar de corruptie-index, dus hoe betrouwbaar zijn verschillende landen, ja. en je koppelt dat aan het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, dan zie je hoe betrouwbaarder een land is, hoe welvarender een land is. Hm. Um, en hij noemt uh, ja, vertrouwen de smeerolie van onze markten, uh, want kapitalisme is gebaseerd op drie dingen kapitaal, liquiditeit en vertrouwen. Ja, heel mooi. Ik zag Wartenslachter ja. Ja, meteen schrijven. <laughs> wat, wat, de, nou, wat ik heb opgeschreven is... <laughs> vertrouwen en een streepje globalisering. Mm -hmm. en naarmate je natuurlijk uh, steeds meer te maken hebt... met mensen uit andere culturen, andere landen... Uh, uh, is het lastiger om uh, blind te vertrouwen. Als je allemaal met elkaar in hetzelfde dorp handelt... Uh, dan is kom je elkaar tegen, elkaar, ja. et cetera. Dus ik denk dat dat een deel van het, uh, de deel van het, van het verhaal is. Ja. En over COVID daar ben ik altijd erg door geïnspireerd. Ik heb ooit de, het, het boek waar je het net over had... Seven Habits of Highly Effective People... Uh, aan al mijn medewerkers gegeven. Ik weet niet of ze het ook allemaal hebben gelezen. <laughs> maar ze komen er nog mee weg. Nou, het is, het, het, het, het, het, het is echt wel een aanrader. Victor van der is het vertrouwen of het gebrek aan het, het belangrijkste, belangrijkste oorzaak... voor de crisis die we hebben, de economische crisis? Nou ja, dat het smeerolie is, daar ben ik het absoluut mee eens. Ja. Uh, ja, ik denk dat als je voortdurend je vragen moet stellen... of de partij die je tegenover je aan tafel hebt zitten... of dat wel klopt en dergelijke, ja. of dat de regeltjes niet met elkaar afspreken... of die uh, wat worden toegepast, dan wordt het heel moeizaam. Ja, hoe gaat dat, want uh, dat zegt de Slachter denk ik, uh, terecht... Juist dat vertrouwen, als je dat op een globale, globale uh, uh, manier bekijkt, is het, is het moeilijk. Weet je wel wie je in de ogen kijkt? Jullie doen zaken in China, straks in Doha. Uh, allerlei verschillende culturen. Je krijgt toch andere mensen tegen je over Kan je daar vertrouwen? Vertrouwen op het goed van de tegenpartij? Nou, we vertrouwen zeker niet blindelings. Kijk, wij zitten denk ik in 35 landen met projecten. Dus dat is enorm. Dus je hebt een enorme veelheid aan verschillende partijen ja. tegenover je. Ja, maar je begint natuurlijk wel met een basishouding van we willen met z'n tweeën iets, neers, iets moois neerzetten. Ja. Iets, uh, de, en, en daar begint het mee. Ja, maar u wil je... meer verdienen dan de tegenpartij die er minder voor wil betalen. Daar gaat het ook altijd om. Ja, maar uiteindelijk, als je met, met z'n tweeën iets wil, dan kom je daar wel uit. Mm -hmm. En als je daar niet uitkomt, dan is dat vertrouwen er dus blijkbaar niet. Want dan ja. heb je gewoon niet dezelfde uh, ah, doelen. Oké, okay. dan gaat het om slim vertrouwen. En daar gaat het boek over. Want slim vertrouwen, wat is dat dan? Nou ja, dat hoor ik nu ook al aan tafel. Enerzijds, dus niet blind vertrouwen, maar mm -hmm. wel um, de neiging hebben om te vertrouwen. Dus vertrouw iemand totdat het tegendeel bewezen is. Maar wel met een, uh, met een ratio erachter. Dus schat wel in wat de uh, risico's zijn van dat uh, vertrouwen. En hij geeft als mooi voorbeeld van dat mondialisering, van dat globalisering. Wanneer dat wel werkt, is bijvoorbeeld dat uh, bij veilingsite uh, eBay. Ja. Werkt dat bijvoorbeeld heel erg goed. Ja. Er zijn miljoenen transacties die gebeuren tussen mensen die elkaar helemaal niet kennen, maar dat toch werkt. En hij zegt dat komt dus omdat uh, die, die mensen vertrouwden of nou het komt ja. goed we gaan die, uh, die afspraak met elkaar aan. Maar aan de andere kant is er ook een systeem van zelftoezicht bij IB waarbij uh, de kopers en de verkopers ja, elkaar, elkaar beoordelen. Ja, ja. Ja. ja, ik heb dat aan de lijf ondervonden laatst. Niet hij, goed? Zit, hij zit in een container vanuit Amerika. Pogelijk <lacht> geklikt. Ja, ik kon er ook niks aan doen. <lacht> Mijn vrouw is er niet blij mee. Uh, maar dit was slim vertrouwen. Boek van Stephen Covey, weleens Stephen Covey en Greg Link. Uitgaan van Business Contact. Dankjewel, Michiel Blok. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het Tros in Bedrijf. Ja, dat vertrouwen gaat ver. Tot je thuis moet uitleggen. Maar dit ga ik in een andere uitzending wel eens vertellen. Misschien wel in de auto show zo meteen. Je weet maar nooit. Uh, aan tafel nog steeds. Jan Maarten Slachter van de VBB, Directeur is hij en eh, directeur van OMA, Victor van der Seys. Door Rem Koolhaas ooit opgericht. Maar doet inmiddels veel meer. Is veel breder getrokken. En dat is wel aardig. Want ik wil even focussen op die creatieve sector. We hadden het er al even over. Door het demissionair kabinet inmiddels aangewezen. Als een van de economische topsectoren... Uh, het is breed, zij constateerden wel, media, muziek, uh, uh, mode. Eigenlijk zit er van alles in. Wat heeft u, uh, uh, want u bent tegenwoordig ook nog voorzitter van Dutch Creative Industries Council. Dat is een soort raad aangewezen door de overheid. Wat heeft u bereikt in de tijd dat u, uh, dat u daar, uh, daar de scepter zwaait? Um, nou, dat topsectorbeleid is zo'n anderhalf jaar geleden begonnen. Ja. En er is uh, veel gebeurd, moet ik zeggen. En dat begint nu allemaal netjes op zijn plek te vallen. Die council is natuurlijk opgericht en dat is een soort nucleus voor een sector die ontzettend breed is, zoals je al geeft. En die ja. bestaat uit hele kleine bedrijfjes, veel starters ook, die mm -hmm. allemaal nog een beetje naar hun eigen bestaan aan het kijken zijn van hoe, hoe gaan we dit allemaal regelen. Dus je had er echt een, een soort middel, middelpunt nodig ja. en ook een, een plek waar echt nagedacht werd over, over de toekomst. Um, heel actueel, komende dinsdag wordt er een topinstituut voor kennis en innovatie voor de creatieve industrie geopend in mm -hmm. Eindhoven. Um, en dat is echt ook een van de uh, resultaten van de topsectorenbeleid. Een plek waar de creatieve industrie die geen traditie heeft om nou samen te werken met de wetenschap. En, en dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor, met name innovatie. Ja. Uh, die heeft, dat, dat krijgen ze nu dus. Mm -hmm. uh, uh, met goede regels omgeven. De overheid die helpt daar behoorlijk bij. En je ziet dat de eerste resultaten daar heel bemoedigend zijn. Een groot aantal creatieve bedrijven die in consortia zijn gestapt... en met elkaar geld gaan steken in, in onderzoek... Uh, dat ze uiteindelijk tot uh, nieuwe en uh, innoverende diensten moeten zijn. Zijn er, gaan. er al, ook he, voorbeelden te geven van hele concrete zaken... Die door, die door de tussenkomst van het, van het kennisinstituut tot stand zijn gebracht? Nou, nee, nee, want over het algemeen gaat het over onderzoek dat een paar jaar... Uh, duurt. Ja. Overigens is dat wel een van de issues binnen de creatieve industrie. Want dat is een industrie die gewend is om heel kortcyclisch te denken. Dat zijn projectjes die over het algemeen van zes weken tot een half jaar duren. En alles daarna... Ga je het even... ja. doen? Ja, precies. Dan, dan ben je weer met een ander ja, ja, project bezig. Mm -hmm. um, dus dat was wel even schakelen. Maar um, op het gebied van architectuur, op het gebied van mode, gaming... maar ook hele nieuwe businessmodellen... Uh, worden nu allerlei uh, onderzoeken opgetuigd. Ja. Ja. Wat u zei, vond ik net een hele aardige. Met name die starters, kleine bedrijven, creatieven... die iets doen, iets heel goed kunnen. Die hebben moeite om het om het los te trekken. Uh, waar schort het dan? Nou, daar zit daar echt wel een systeemfout in de, in de Nederlandse economie, oh. uh, moet ik zeggen. En trouwens niet alleen in Nederland, maar in andere landen ook. Maar in Nederland is het misschien net wel even wat erger. Uh, geldt niet alleen voor de creatieve industrie, maar echt voor het hele MKB. Kleine bedrijven en starters krijgen op dit moment gewoon geen financiering meer. Uh, bij banken kun je het vergeten. Die kijken naar balansen en die ja. kijken naar track record. De kleine bedrijven hebben nou de balansen en ja. die hebben geen track record. Ja. Um, en anders dan bijvoorbeeld in de anglo-saxische cultuur... waar toch heel veel business angels zijn en venture capitalists... die zijn er in Nederland eigenlijk helemaal niet. Um in Nederland is het toch een beetje de cultuur van... Uh, ja, toch eens weten hoe het allemaal gaat. Uh, alles uitrekenen tot twee cijfers achter de comma. Ja. En dat is natuurlijk dodelijk. Hè. Zeker voor de creatieve industrie, die snel moet opereren, die wil opschalen. En starters die gewoon geld nodig hebben om een goed idee op de markt te brengen, ja. dat werkt niet. En nu komt de overheid dus dinsdag aanstaande met een kennisinstituut. Gaat daar kennis brengen en, en een tas geld, begrijp ik uit, u, uit uw woorden? Nou, een tas geld valt wel mee, maar ze zorgen in ieder geval dat het allemaal wat aantrekkelijker wordt gemaakt. Dat, uh, er, wordt, er wordt niet meer zomaar met subsidies gestrooid. Nee, maar we hadden, we hadden vroeger hadden we investeringsregelingen... Die de peer, de wir, de, de, de, de, de, de, de tante-agaatregeling voor startende ondernemers. Dat is allemaal, weg. Is het, is ja, allemaal is er... weg. Ja, nee, dat is ook niet voor niks dat de Dutch Creative Industries Council heeft gepleit. Uh, en daar hebben we ook een brief aan de formateurs uh, uh, naar gestuurd. Um, voor een nieuwe tante-agaatregeling. We noemen het tante-agaat 3.0. <laughs> um, een beetje naar hetzelfde systeem, maar toch wel weer anders. Um, wat wij denken is dat... Uh, er zijn, kijk, er zijn op zich nog wel mensen die um, willen investeren... Alleen dan noemen ze het wel dicht bij huis. In Engels heet dat dan uh, family friends and fools. Yeah. Uh, kleine bedrijfjes die ze zien zitten. Omdat daar letterlijk inderdaad mensen zitten in werken die zij kennen. Of producten waar ze uh, een goed gevoel bij hebben. Ja. En die willen er wel wat geld in, in steken. Ja. Maar op dit, op dit moment is dat in Nederland niet aantrekkelijk geregeld. En wat wij hebben gezegd. Well, dan maak nou een regeling die op de ene of manier uh, aantrekkelijk is. Om daar met name door wat belastingmaatregelen. Mm. Die de overheid heel weinig hoeven te kosten. Uh, om dat, um, dat proces op gang dus te krijgen. Dus die niet wel wat meer kunnen brengen dan... Uh, dat soort business angels, waarom hebben wij die niet, uh, meneer Slachter? Hoe kan dat nou? Ik dacht dat we ze overigens wel hadden. Uh, maar waarschijnlijk in dat minder dan nou, Saxische uh, landen. Uh, zeker uit de uh, internet hosts, De mensen die daar op tijd uit zijn gestapt, ondernemers... Ja. en die daar uh, goed hebben verdiend, hebben daar, hebben daar wel een rol. Uh, ja, en verder is het natuurlijk... ja, we hebben in Nederland ook gewoon wat minder hele rijke mensen... die daar uh, die geld over hebben dan in een andere landen. Nou ja, daar zijn er toch wel wat... Nou, volgens mij hoef je helemaal niet rijk te zijn om nee. dat soort investeringen te doen. Weet je, er zijn bedrijven die ook met een investering van 25.000 euro al deel ja, Dan hoef zijn. je niet puissant rijk voor te nee. zijn. Nee. Nee, en daarvoor zit die AGA 3.0 ook in: van ja. uh, mensen die. Uh Maximaal een ton in een bedrijfje willen stijgen. Dat, uh... U heeft een brief geschreven hierover aan de informateurs. Wat hebben de beheren gezegd? Want er is radio stilte, maar... Dat ze de brief schreven. Dat ze de, de <laughs> Kijk, nou, Dat krijg je dan geval oh, nog, oh, nog oh, netjes ja. terug. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb begrepen dat ze inmiddels 600 brieven hebben gekregen. Ja, alle mensen die, die dat willen. Wij hebben ook een brief geschreven. <laughs> dat wou ik wel zeggen. Ja, wat staat daarin? <laughs> nou, we hebben nog eens een keertje onze, onze speerpunten neergelegd. En, de, en, de en de aangegeven dat het belangrijk is dat een dynamische economie... Aandacht heeft voor het factor kapitaal. Dat blijkt hier ook weer uit, uit dit ja, onderwerp. Ja. Uh, en dat je dat uh, niet voor uh, vanzelfsprekend moet aannemen en moet stimuleren. Nee. En die creatieve sector, hoe kijkt u daar tegenaan als directeur van de VB? Uh, ik denk dat het, nou ja, en dat, dat wordt eigenlijk wel aangegeven, zo, zo breed is als de economie. Ik denk ja. dat, dat ieder, uh, ieder succesvol uh, bedrijf in enige mate creatief moet zijn. Innovatie is creativiteit. Hm. Uh, uh, en je ziet dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, dat in mijn hoofd schiet, is Axe Nobel waar we het net over hadden. Ja. Waar, uh, uh, waar heel veel aandacht is voor het ontwikkelen van nieuwe kleuren, nieuwe trends. Hè, wat, wat willen mensen volgend jaar op een muur uh, smeren. Uh, dat, is, dat is vooral een creatief proces. En daar komt de hele de industriële uh, uh, golf komt daar, uh, komt daar achteraan. Meer informatie? Check trossinbedrijf.nl We gaan naar de column. En die wordt deze week verzorgd door internetondernemer Teddy Makic. Jongeren willen verantwoordelijkheid en zinvol werk. Maar hoe houd je de nieuwe jonge werknemers gemotiveerd? Ik ken iemand die naar Tomtom is overgestapt. En hoewel hij in salaris achteruit ging, vond hij het werk daar veel leuker. Mijn generatie, die levert makkelijk salaris in voor een baan met meer status. We hebben fundamenteel andere behoeften dan de generatie van mijn vader. Die werkte omdat hij geld moest verdienen. Mijn leeftijdsgenoten willen dat hun werk betekenis heeft. En afwisseling. En interessante mensen. Ja, en ook direct iets bijdragen aan een project. Met deze generatie zijn bedrijven met veel carrière-stappen en wisselende functies populair. Het werk is niet meer een bestemming, zoals in de tijd van mijn vader. Nee, het is een reis geworden. Het moet plezier opleveren, zingeving, een goed netwerk en het liefst in één keer. Wat jongeren in essentie willen is meedoen. Bij Google mag iedere werknemer 10 tot 15 procent van zijn tijd besteden aan eigen projecten. Of neem de werknemers van het Ritz-Carlton Hotel. Die krijgen van hoog tot laag een budget om naar eigen inzicht de service te verbeteren... Of een klant tevreden te stellen als er iets is misgegaan. Per maand mogen ze 1500 dollar besteden. Dat geeft enorme slagkracht om echt klantgericht te zijn. Diegene die als eerste tegen een probleem aanloopt is ook degene die het oplost. Jongeren staan in de rij en willen niet meer weg. Waar de jongste generatie juist mee worstelt is de enorme hoeveelheid keuzes. In banen, bedrijven, in opleidingen. En dat kan weer leiden tot keuzeverlamming. Ze verlaten school met het verkeerde idee dat hun hele carrière afhangt... van de keuzes die ze al op hun achttiende maken. Maar wat hoogopgeleide mensen niet leren, is kiezen. De sturing van hun carrière verwachten ze juist op het werk te krijgen. Een eigen opdracht, een carrièrepad. Alles moet voor ze worden uitgestippeld door een chef... of door de human resource afdeling. Jongeren willen dus twee dingen die tegenstrijdig lijken. Ze willen sturing en ze willen ruimte voor hun eigen inbreng. Ze willen inhoudelijke verantwoordelijkheid maar ook hulp van het bedrijf op de carrière-ladder. Welke eisen stelt dit aan de leiders van nu? Het beste wat de raad van bestuur nu kan doen... is de jonge werknemer erbij betrekken. Anders krijgen ze nooit een echt goed beeld van de buitenwereld... de veranderende sociale structuur, de technologie, de ideeën... en alle andere dingen die de jongeren met zich meedragen. If you can't understand them, let them join you. Breng het jongerenvirus in de hiërarchische ja, naden om de scheiding tussen de digitale en de digibeten te doorbreken binnen organisaties... om rolmodellen te kweken voor andere jongeren... zodat die ook in het bedrijf willen of willen blijven werken. Ideaal is 30% jongeren in de raad van bestuur, maar geen bedrijf wil dat. Mijn oplossing is de schaduwboord. Die vergadert over dezelfde stukken en staat voor dezelfde beslissingen. Een eigen club van trendwatchers op CEO-niveau. De Young CEO's. En regel dan goede mentorafspraken, want de echte CFO moet de mentor zijn van de young CFO. Zo stimuleer je kennisoverdracht. En de jongeren krijgen makkelijker feedback of klachten van andere jonge medewerkers... die anders nooit de top zouden bereiken. En dat zei de be belege internetondernemer Danny Meekertje al 25. Eh, terug te luisteren op onze website eh, Slag. Victor van der Scheijs, laat we even met, met, met u beginnen. Eh, hij pleit nu, Danny Mekic voor 30% jongeren in de Raad van Bestuur. Goed, plan. Denk ik wel. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, uh, wij, ons bedrijf werkt ook op die manier. Wij zorgen echt dat ons bedrijf voortdurend verjongd uh, wordt. De gemiddelde leeftijd binnen ons bedrijf is 29. Dat is nogal wat voor een bedrijf dat over de hele wereld zit en grote projecten doet. Maar het idee is dat uh, jonge mensen die uh, volgens de laatste inzichten zijn opgeleid... Uh, die weten wat er uh, te koop is in de, in de wereld... die ook begrijpen wat, uh, wat hip en, en, en cool is... Die moet je voortdurend hebben als inspiratiebom. En die moet je ook voortdurend weer lozen op het moment dat ze oud en beleven worden? Nou, zo snel oud en beleven worden ze niet. Maar over het algemeen zijn mensen bij ons een paar hele goede jaren draaien... en daarna voor zichzelf dan dan beginnen. Dan gaan ze iets, precies iets ja. anders doen. Ja. Zo krijg je, je eigen concurrenten. Ja, maar ook tegelijkertijd je eigen vrienden en je eigen markt. Ja. En jongeren zijn keuze verlamd, Jan En missen sturing, zei hij ook? Ja, daar heb ik iets minder uh, mee. Dat is, vind ik echt wel je eigen, je eigen verantwoordelijkheid. Er zijn mensen die niet kunnen kiezen, maar er zijn ook mensen die dat heel goed kunnen. Ik, uh, dat is een persoonlijke kwestie. Hmm. En laatste dingetje, Rabobank. Blij dat ze niet beursgenoteerd zijn? Uh, daar ben ik al heel lang erg blij om. <laughs> en niet meer wil redden? Jammer? Ja, ik vind dat natuurlijk wel... Als wielerfan vind, vind ik dat wel jammer. Ik begrijp het volkomen. Ja. Ik vind het wel een beetje hypocriet. Want ze wisten het natuurlijk al, denk ik, al veel langer... dan. Iedereen ik... wist dit Tuurlijk. toch? Tuurlijk, ja. ja. Nou, in ieder geval zegt de, uh, over de Rabobank gesproken... de verdachte eigenaar van Eurocommerce, Ger Visser... die zegt nu dat de Rabobank medeplichtig is aan zijn... Uh, het zijn teloorgang van zijn bedrijf van Urcommerce. Leuk, daar gaan we zo over praten in de autoshow. Want hij moet ook zijn twaalf uh, Ferraris gaan verkopen... om de schuldeisers weer terug te betalen. Ik Zo komt oh, het allemaal goed <laughs> op eBay. Heren, hartelijk dank. Ja, de Slachter was hier directeur van de VEB. Victor van der Sijs van OMA. Danny Mekic, uh, die uh, was onze columnist. Dank voor jullie komst. In ieder geval, Tros, bedrijf wordt gemaakt... door Jorn Lucas, Bas Altena en eindredacteur Misha Blok. Techniek was in handen van Kees de Hoop. Na het nieuws van twee uur gaan we uiteraard naar de Tros Autoshow... Lekker luisteren, want ja, we gaan Ferraris verloten. Nou ja, niet helemaal natuurlijk, toch een beetje... Samen thuis, samen dros. Heeft er iemand een mooie roffel voor vroege vogels? Want de absolute nummer 1 verdient een passende aankondiging. De merel is de populairste vogel van Nederland, met de mooiste zang, maar... De publiekslieveling wordt bedreigd door het oosootovirus. virus En net is ook bekend geworden dat het aantal merels in de stad afneemt. Hoog tijd voor een overzicht, en waar anders dan in vroege vogels. Een hele uitzending lang. Nee, we hebben ook nog rivierkreeft, Brazen, Bos, fijnstof en plenty. Ja, plenty. En de Sibopi. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroegeval. Vroege Het nieuws van alle kanten. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?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 Cornel Maas spreekt Kitty, haar broer en collega's als Tom Hofman en Frans Wijs over het leven en de carrière van deze topactrice. Over het succes, de liefde en vooral het verlies als rode draad. Opium, vanavond half elf bij de Avro op Nederland 2. Vrienden van het Oranje Fonds vinden het mooi als gehandicapten een maatje hebben om mee op stap te gaan. Vrienden van het Oranje Fonds trekken het zich aan als ouderen in hun eentje thuis zitten. Vrienden van het Oranje Fonds willen graag dat mensen met een taalachterstand hulp krijgen. Vrienden van het Oranje Fonds vinden dat we niet alleen aan onszelf moeten denken. Bent u al vriend? U steunt het Oranje Fonds al vanaf 20 euro per jaar. Kijk op ikwordvriend.nl of bel 0900 4488 448 lokaal tarief. Dit is Radio 1.